9 uur. Dit is Radio 1. Met Kielijn de Plag en Jurgen van den Berg. Goedemorgen allemaal. Voedselwaakhond Foodwatch wil dat de boten van b Proactive... uit de schappen wordt gehaald. En heeft borstkankerscreening nou wel of geen zin? Deskundigen zijn het er niet over eens. Nu het NOS Journaal. Hier is Jan van der Putten.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 flink niveau en stijgt nog. Ze dus begint in de hele economie weer op gang te komen. Alleen de uitgaven van consumenten blijven dalen. Schiphol heeft vorig jaar meer winst gemaakt. De luchthaven boekte een netto-winst van 227 miljoen. Een stijging van bijna 15 procent. Schiphol hoefde minder belasting te betalen. En het aantal passagiers nam toe met 3 procent. Er waren vorig jaar ruim 52 miljoen reizigers op Schiphol.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 De Nederlandse zanger Jet Rebel is blij met het terugdraaien van het geluidsniveau. Want het is nu soms wel heel erg hard. Ik denk dat het een groot probleem voor muzikanten is dat ze altijd maar moeten opboksen met elkaar. En zeker ook met dj's. En heel vaak sta ik zelf bij een bandje te kijken ofzo. En er komt echt een bakherrie op je af. En volgens mij is dat helemaal niet zo heel erg nodig. De Belgische politie onderzoekt de gewelddadige dood van een peuter. Het meisje van Anderhalf werd met steekwonden... door haar moeder naar een ziekenhuis in Brussel gebracht. En daar bleek de peuter al te zijn overleden. De moeder is opgenomen, ze is in shock... en kan de politie voorlopig niets vertellen over wat er is gebeurd. Of ze wordt verdacht, is niet bekendgemaakt. Gisteravond is het huis van de vader doorzocht. De vader en moeder woonden niet meer bij elkaar. Het appartement van de vader is na onderzoek... door de Brusselse politie verzegeld. Bij een brand in een varkenstal tussen Tilburg en Dongens zijn vannacht honderden varkens omgekomen. In de stal stonden 1600 dieren. De brandweer schat dat bijna de helft ervan is omgekomen. De brand brak even voor een en uit. De brandweer had het vuur een half uur later onder controle... en over de oorzaak van de brand is niets bekend. Het weer nog. Vanochtend droog en geregeld zon. Vanmiddag van het zuidwesten uit regen en veel wind. Het wordt 7 of 8 graden. Morgen veel wind. Aan zee enige tijd zuidwesten storm. Verder wat buien, maar ook wat zon. En het wordt 10 tot 12 graden. ANWB Verkeersinformatie, John Sohoka. 12 file is goed voor 55 kilometer. Er zijn wel een aantal ongelukken gebeurd. meer op de A2 Eindhoven naar Maastricht. Bij Wessem. Daar staat 5 kilometer. En er is één reis is ook dicht. Op de A12 Arnhem-Duise grens. Daar zijn twee ongelukken gebeurd. Richting Duitsland bij Zevenaar. Daar staat 5 kilometer file. Daar is de linker de reis is ook dicht. En op de rijband richting Arnhem is het misgegaan. Bij Duiven. Daar staat 4 kilometer. En ook daar is de linker de reis is ook dicht. De langerste file door een ongeluk op de A67. Venlo richting Eindhoven. Daar staat bij Afrit Gelder op 10 kilometer.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 Goedemorgen, de komende drie uur hebben we het over onze gezondheid, onze economie en onze schaatsprestaties. Verslaggever Anne van der Veen heeft opnieuw een drukke ochtend in Sochi. Ja, het voelt hier voor de supporters een beetje als een rustdag in de Tour. Geen Nederlanders komen in actie vandaag, maar voor het hoofd van het Olympische dorp is dit de dag dat ze dingen kan gaan doen. Het is de ochtend van Yvonne Karman. Eerst nu het kuipje margarine voor op de boterham. Als u nog lekker aan een laat ontbijt zit, let dan even goed op. Als u BCL Proactief op uw boterham smeert, dan moet u daar mee ophouden. Tenminste, als het aan voedselwakend Foodwatch ligt. Sterker nog, zij zouden graag zien dat product, het hele product uit de supermarkt verdwijnt. Hilde de Vries is directeur van Foodwatch. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is het probleem dan wat u heeft met BCL Proactief? Nou, de proactief is een, uh, ja, een halvarine waarin een hoge concentratie plantesterolen zijn verwerkt... Uh, die het cholesterolvergehalte verlagen. Maar op lange termijn is er geen onderzoek gedaan naar mogelijke risico's of positieve effecten. En uh, ook mensen die, die geen verhoogd cholesterolgehalte hebben, die smeren gewoon mee, waaronder ook kinderen. En wij vinden dat er lange termijn onderzoek gedaan moet worden naar mogelijke risico's... want er zijn aanwijzingen daarvoor. Maar zegt u nou uh, het werkt helemaal niet?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 Ja, het is goedgekeurd door de Europese Voedselveiligheidsautoriteit. Maar we hebben al eerder aangekaart dat daar veel belangenverstrengeling in zit. En het zit nu dus in reguliere voeding. Het ziet eruit als de normale halverine of margarine. Het ruikt en smaakt exact hetzelfde. Maar het gaat in feite om medicatie. En wij vinden dat dat onverantwoord is. Nou heeft de, de, de fabrikant van BCL Proactief uiteraard ook gereageerd. Unilever is dat. En die laat weten dat Proactief inderdaad niet bedoeld is voor mensen die geen cholesterolprobleem hebben. Maar het is ook niet gevaarlijk voor ze. En bovendien, die, die EFSA, waar u het ook over heeft, die, die de voedselveiligheid controleert. Ja, die hebben het goedgekeurd. Dus dan mag je er toch vanuit gaan dat het een veilig product is. Als ah, je het gebruikt het... zoals het bedoeld is, door. Ja, de... Daar hebben we al eerder vraagtekens bij gezet. En bovendien de EFSA heeft zelf uh, onderzoek gedaan... naar uh, de mensen die het consumeren. En daar komt uit naar voren dat juist ook heel veel mensen... die geen verhoogd cholesterolgehalte hebben... partners en kinderen meesmeren. Want mensen lezen onvoldoende wat de richtlijnen zijn op de verpakking. Dus een nieuwe uh, ja, risico-aanduiding op de verpakking... gaat daar onvoldoende veiligheid in borgen. Ja, want het staat er wel op. En op de site van BCL Proactief staat ook wel duidelijk... van alleen voor mensen die hun cholesterol moeten verlagen. Maar u zegt die... Die verantwoordelijkheid kun je kennelijk niet aan een, aan een consument overlaten. Nee, de resultaten laten zien dat heel veel mensen gewoon meesmeren. En dat is onverantwoord. En bovendien, zoals ik al zei, er zijn mogelijke risicofactoren. Dus ja, maar die stof dat planten strolen, dat zit toch ook in, in noten en vruchten? En zo, in andere gewone natuurlijke producten? Dat klopt, maar niet in deze hoeveelheden. Er zit een, een hele hoge concentratie in uh, producten als bijvoorbeeld Proactief. U zegt, het liefst wil ik het via de apotheker laten verkopen, alle producten. Nou, nou is dit natuurlijk één voorbeeld van heel veel producten... die tegenwoordig in de supermarkt liggen met gezondheidsclaims. Wat moet daar dan mee uh, gebeuren, wat u betreft? Um, nou ja, wij zijn sowieso dus van mening dat producten met plantensterolen uitsluitend via de apotheek verstrekt moeten worden. Maar we zijn sowieso voorstander van het afschaffen van gezondheidsclaims. Omdat heel veel producten daarmee een verkeerde indruk wekken. En er vaak onvoldoende onderzoek op lange termijn naar gedaan is. Maar goed, op het moment dat een product wel een beetje helpt, dan kan het de consument toch ook net iets gezonder maken? Ja, dat is dus nog maar de vraag. Er zijn onderzoeken die aanwijzen dat het mogelijk zelfs het risico op hart- en vaatziekten uh, verhoogt. En dat vinden wij onacceptabel. Waar dus ook onderzoeken tegenover staan die zeggen dat het wel kan werken. Nou ja, het werkt inderdaad in het verlagen van het cholesterol. Maar of dat uh, ja, de hart- en vaatziekte voorkomt. Want het verhoogd cholesterol is maar één van de risicofactoren. Het is niet aangetoond dat het op lange termijn echt een, een, ja, een goed effect heeft voor de consument. Okay. Hilde de Vries van Foodwatch. Dank u wel. Graag gedaan. Vrouwen die aan borstkankerscreening meedoen... die gaan net zo vaak dood aan borstkanker als vrouwen die er niet aan meedoen. Dat blijkt uit een groot Canadese onderzoek... waarvan de resultaten na 25 jaar zijn gepubliceerd in de British Medical Journal. En ja, deze nieuwe gegevens die gooien eigenlijk olie op het vuur... van de discussie over borstkankerscreening. Want werkt dat nou wel of werkt dat nou niet? Luc Bonneux, goedemorgen. Goedemorgen. U bent arts en epidemioloog en dat Canadese onderzoek dat is gebaseerd op vrouwen die al sinds de jaren tachtig worden gevolgd. Uh, 90.000 vrouwen hè, die, uh, die dus gevolgd zijn op dit punt. Wat is de belangrijkste conclusie? Het um, is zeker geen, nieuwe, geen nieuw feit hoor. Het is al lang gepubliceerd over deze studie. Um, de belangrijkste conclusie is dat het in Canada niet werkte, dat borstkankerscreening, mammograafse borstkankerscreening geen meerwaarde had boven wat men dan in Canada in de controlegroep deed. Namelijk het uh, palperen, het is onderzoek, gewoon klinisch onderzoek van de borsten van de vrouw. Ja. Maar van die 90.000 vrouwen die zijn verdeeld in de ene uh, is wel gescreend, de ene helft en de andere helft niet. En in beide groepen was evenveel sterfte. Ja, inderdaad. Ja. Nou, ik zeg, dat weten we al meer dan tien jaar, hoor. Uh, het, een van de problemen van borstkankerscreening is dat er een, de, de kwaliteit van de trials divers is. Uh, er zijn meerdere grote onderzoeken gebeurd. En dat hoe beter de trial, hoe geringer het effect is. Ja. Je hebt natuurlijk vaak dat trials toch ook een beetje de onderzoekers naar de mond praten. Daar zijn het is natuurlijk zeer moeilijk om dit soort zeer grote onderzoeken goed te doen verlopen. Uh, er is geen twijfel over dat de Canadese trial de beste is. Uh, en die heeft dus het minste resultaat. Ja. Nou hebben we even gebeld met het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis. En daar zeggen ze dat Canadese onderzoek is niet te vertalen naar de Nederlandse situatie. In Nederland wordt veel beter gescreend dan in Canada. Uh, ja, nee, dat zegt men natuurlijk altijd. Hè? Er, uh, alleen is, heeft men daar geen bewijs van. Als je het bewijs zoekt dat borstkankerscreening effectief is in Nederland, dan is daar geen bewijs voor. Uh, bijvoorbeeld de sterfte aan borstkanker daalt net even snel in de niet gescreende leeftijdsgroepen. Men screent vanaf 50 jaar en dan duurt het ook nog enige jaren voordat het effect kan hebben. Uh, als je die sterftedaling gaat vergelijken tussen de niet gescreende leeftijdsgroepen en de wel gescreende leeftijdsgroepen, dan ga je zien dat daar geen enkel verschil is. Uh, je kan bijvoorbeeld ook Nederland met België vergelijken. He, want Nederland zou dan veel beter screenen dan België... waar ik ook best wel in geloof. Uh, screent ook al veel langer dan België. Als je de Nederlandse borstkanker sterft met de Belgische vergelijkt... dan is er geen enkel verschil. Hmm. En naar aanleiding van uh, de kritiek op uh, die borstkankerscreening... heeft minister Schippers de gezondheidsraad om advies gevraagd. Die kwamen eind januari met de conclusie... dat borstkankerscreening meer voordelen dan nadelen heeft. Uh, ja, kijk, de gezondheidsraad, uh, ik, ik weet, ik moet eigenlijk zeggen dat ik de meeste mensen die nu in deze commissie zat niet kende. Uh, ik ben geen onderzoeker meer, dus ik volg niet van heel nauw, dus ik ken de mensen niet meer persoonlijk. Maar dit was een zeer treurig uh, en kwalitatief zeer laagstaand rapport. Uh, Want, grote, waarom? Het, um, nou ja, omdat zij, kijk, borstkankerscreening wordt uitgebreid beschreven in toptijdschriften, in de Lancet, in de New England, in, in de grote medische tijdschriften. Uh, het, uh, het rapport van de Gezondheidsraad was gewoon een aanfluiting van de principes van de evidence-based medicine. Um, men ging eigenlijk gaan vergelijken, hè, de, de, de kern is eigenlijk dat men gaat vergelijken mensen die wel meedoen en mensen die niet meedoen. Dat is een oneerlijke vergelijking, want mensen die niet meedoen bevatten... Er mensen die niet meedoen omdat ze uh, laagbegaafd zijn, omdat ze doodziek zijn enzovoort enzoverder. Dat is, als je dus wil bewijzen dat iets effectief is, dan moet je dat maar doen. Ja. Uh, maar dat is natuurlijk waardeloos, je moet naar de trials kijken. Maar als, als in, in, in dat rapport van de gezondheidsraad staat dat 34% uh, is, is afgenomen. En dat schrijven zij toe aan die borstkanker screenings. Klopt dat dan niet, dat onderzoek? Nee, dat klopt niet. Dat is gewoon flauwekul. Daar is werkelijk niemand over eens. Maar niemand. Uh, dat kan men enkel publiceren op basis van gebrek aan kennis. Uh, is, iedereen is het over eens dat de, ook trouwens, de borstkankerscreening screening lobby's, dat de borstkankerscreening sterfte sterk gedaald is door de, sterft, de sterk gedaald is door verbetering de behandeling. Ja. En zoals ik al zei... bij de niet-gescriende leeftijdsgroepen... daalde de borstkankersterfte net even snel. Ja, en u zegt dat u hebt het over borstkankerlobby's... begrijp ik dat, dat u ook suggereert nog... dat daar mensen bij gebaat zijn... om dit, uh, dit, uh, dit uh, onderwerp in de picture te houden... zodat ze daar zelf beter van worden? Nou, zelf beter van worden. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die daar hun beroep van hebben gemaakt. die daarvoor betaald worden. Uh, die daar hun carrière van hebben gemaakt. Kijk, als jij WC Eend maakt. ga je niet gauw verklaren dat WC Eend niet goed is. Uh, dit geldt zowel voor universiteiten. als voor alle mogelijke evaluatiegroepen. Uh, eigenlijk werkt evaluatie zo niet meer. Door de belangenverstrengelingen moet je dat doen. door onafhankelijke organisaties die geen enkele band hebben met het onderwerp dat ze bestuderen. Ja. Deze rapporten worden nu gemaakt door mensen die gewoon van borstkankerscreening leven. Die gaan niet gauw verklaren dat borstkankerscreening niet effectief is. Maar dit gaat om onze gezondheid. Dat is toch wat anders dan WC1 verkopen, of niet? Uh, ja, nee, dat vind ik ook. Je mag toch hopen ook. dat die belangen dan anders liggen? Uh, uh, nou ja, ik, ik denk dat Nederland uh, daarin duidelijk zijn beleidsadvisering grondig moet hervormen. En daarbij kijken naar Engeland, waar tussen haakjes ook hetzelfde gebeurt. Hoor. Maar dan heb je wel een zeer goed evaluatieinstituut, het National Institute of Clinical Excellence, ook wel NICE afgekort. Um, dat eigenlijk inderdaad dit soort dingen op een zo onafhankelijk mogelijke manier onderzoekt. En dan nog zijn ze sterk onderhevig aan, aan allerhande druk, ik denk politieke druk. Al de mensen die het hebben ingevoerd en volgehouden. Ik zou bijna zeggen in the face of the evidence. Want er is heel veel bewijs dat het eigenlijk allemaal niet goed werkt. En aan de andere kant natuurlijk de, uh, de wetenschapsgroepen die daarvan leven. En ten nou, derde, Moddeur, natuurlijk... Laten we het eens voor gaan leggen dan aan iemand uh, die ervan leeft. Zou je kunnen zeggen, Harry de Koning is hoogleraar evaluatie van vroegopsporing van ziektes aan het Erasmus MC. En leidt ook de jaarlijkse evaluatie van het landelijk borstkankeronderzoek. Uh, u heeft het gehoord, meneer de koning. Goedemorgen, trouwens. Ja, ja goedemorgen. Luc Bonneu zegt: het werkt niet. Eh, de mensen hebben belangen door te zeggen dat borstkanker screening wel werkzaam is. Reageert u daar eens op? Uh, ja, nou, ja, het is, het is te, bijna te erg voor worden, maar goed. Er uh, is dus recent in Engeland een commissie geweest. Die heeft me helemaal samengesteld uit onafhankelijke mensen. Die nog nooit gepubliceerd hebben op het onderwerp. Uh, klinici, statistici, et cetera. En die zijn een jaar geleden ongeveer met de conclusie gekomen. Er zijn meer voordelen dan nadelen. Uh, en het werkt. Hè, dus die belangenverstrengeling, daar zijn nu al. Heel veel commissies geweest om geprobeerd dat uit te sluiten. Het grote probleem hier zo bij deze studie is gewoon dat deze studie echt geen toegevoegde waarde heeft. En er zijn een paar hele grote redenen voor. De studie gaat over vrouwen tussen de 40 en de 59. In het Nederlands bevolkingsonderzoek is dat 50 op 74. Dus een hele andere leeftijdsgroep, veel oudere vrouwen. En we weten dat op die hele jonge leeftijd, 40 jaar en zo, het best zou kunnen zijn dat worstkankerschiedenis niet werkt. Dus, dus bij een hele jonge leeftijd zou dat zomaar kunnen. Maar het allerbelangrijkste eigenlijk is, als je in deze studie kijkt. Hè, wat er wordt gevraagd: euh, wilt u meedoen? En als u meedoet, dan wordt u dus tussen twee groepen verdeeld. De ene groep krijgt wel die mammografie, hè, dat, die, dat, die röntgenfoto, en die andere groep niet. Ja. En, wat, en wat blijkt nou? Dat de gemiddelde grootte van de borstkankers. in die groep waar dus die, die mammografie niet wordt toegepast, is de gemiddelde grootte die men ontdekt is 2,1 centimeter. In de mammografie is het maar 2 centimeter. Dus je gaat van... 2,1 centimeter gemiddeld, net 2 centimeter gemiddeld in deze studie. Je kan je dus voor, je kan je voorstellen dat het helemaal niet werkt. Ik vind het redelijk ingewikkeld klinken, maar ja. meneer Bonneu zegt ook: de, de sterfte bij gescreende en niet gescreende is gewoon gelijk. Is ook met een gelijk percentage gedaald. Dus dat toont toch aan dat uiteindelijk wat je aan centimeters ook vindt, dat, het, het levert dus niet extra winst op, gezondheidswinst op. Nee dus, nee, dus dat klopt. In deze studie is het dus niet gelukt. Maar het is dus een beetje, de ene pandan, studie zegt het een en de andere studie zegt het ander? In deze studie is het dus niet gelukt om met die röntgenfoto's die tumoren, die, die, die, die, die borstkankers, echt veel eerder te ontdekken. Dat is de enige manier waarom je uiteindelijk eventueel uh, een sterfteproductie krijgt. Maar dit gaat eerder... over die, die Canadese studie. En als je dat nu naar Nederland vertaalt, dan zegt u dan van die screening hier in Nederland, met die oudere uh, groepen, heeft wel degelijk voordelen. Ja, ja. He, dus, de, dus de gemiddelde grootte van, van die borstkanker die wij in Nederland in het programma ontdekken... die is niet twee centimeter, zoals in deze studie was... maar die zit ergens bij de, bij de, tussen de half en de één centimeter, veel en veel vroeger. Dus de huidige techniek is inderdaad in staat dat... Om het vroeger het veel op te sporen. Te ontdekken. Ja, meneer Bonneu, wat, wat zegt u daarover? Uh, nee, dat klopt. Deels klopt dat wel. Uh, ik heb maar dan heeft boven... screening dus wel zin. Uh, nee, nee, nee, dat is heel wat anders. Uh, de kritiek op de Canadese studie klopt uh, of screening wel zin heeft. Kijk, uh, dat, dat onderzoek waar dat uh, Harry de Koning naar verwijst, dat uh, stond uitgebreid beschreven in de Lancet. Dat was een hele goede beschrijving. Had uh, de gezondheidsraad uh, de, deze kwaliteit van beschrijving erop nagehouden, dan zou ik wel vrij uh, tevreden daarover geweest zijn. Want het zijn. wordt dus eerder opgespoord, meneer Bonnet. dat is dan toch zinvol? Nou, kijk, als je een tumor vindt, dan heeft hij van 1 centimeter. die heeft al 10 tot de 8ste cellen, hoor. Dat is een 1 met 8 nullen achter. Uh, en u gaat niet dood van de tumor, u gaat dood van de uitzaaiingen. Als die tumor uitzaaiingsbereid is, is hij al lang uitgezaaid. Als hij niet, niet uitzaaiingsbereid is, had je hem beter niet gevonden. Dan kon je hem beter later gaan behandelen als hij klinisch wordt, of helemaal niet gaan behandelen. Het grote probleem van borstkankerscreening is dat er heel veel kanker boven water komt, die een goede prognose heeft, uh, waar die men eigenlijk niet moet behandelen. Uh, zoals ik al zeg, aan de ene kant is er discussie over de effectiviteit, uh, die varieert tussen de 0 en de 20 procent, afhankelijk van de studie, en dan uh, is inderdaad iemand die daar zijn carrière van gemaakt heeft, die zal dan verwijzen naar de studies van 20 procent, nou ja, um, en onafhankelijk heeft u eerder gezegd. zal meneer, verwijzen naar de studies van 0 procent. u valt nu van in herhaling, meneer dan geef ik nog even het woord aan meneer de Koning, nee. als eind, ja. aan het eind. Ja, ja. dus het is dus, dus, dus, dus heel belangrijk. Deze studies zijn dus uit de jaren tachtig. En we zijn dus nu in 2014. Eh, en we hebben dus bijvoorbeeld in Nederland heel netjes gekeken naar vrouwen die allemaal zijn uitgenodigd in het bevolkingsonderzoek. Die hebben we voor 20, 50 jaar inmiddels ook al kunnen volgen. En wij dan bij het CBS kan je, kan je zien of vrouwen zijn overleden aan borstkanker of niet. En terugkijken of ze zijn gekomen voor de screening. En wat blijkt nou in Nederland? Dat vrouwen die deelnemen aan het bevolkingsonderzoek dat die 50% minder kans hebben om uiteindelijk aan de ziekte te overlijden. Dus we hebben gewoon Nederlandse data... waarin we echt van al die vrouwen die zijn uitgenodigd... hebben kunnen vaststellen of ze een lagere kans hebben om te overlijden. En die is maar liefst iets van 50%. Okay. Dus, dus het werkt gewoon in Nederland. Want het blijft wel lastig om uh, als vrouw hier een mening over te ja, hebben... Ja, als je ja, wetenschappers mannen. hebt die een beetje over elkaar heen... en over en, de hoofden en, van vrouwen lopen te ruzie. Dat is het, dat is het hele jammeren van dit. Dit is heel ernstig eigenlijk, maar... Uh, daarom denk ik dat het goed is dat er een aantal van dat soort commissies... zoals de Gezondheidsraad, dat is niet zomaar een groepje mensen... en die groep mensen in Engeland uh, die onafhankelijk waren... gewoon ja. echt allemaal zeggen, de voordelen wegen op tegen de nadelen. En tuurlijk, u moet zelf nadenken over wat zijn zo'n beetje de voor- en nadelen. Okay. En dan zelf die afweging maken, ja. Mag ik u beiden danken, Luc Bonneu en Harry de Koning. Ja, van dank 9 u tot 12, KRO de ochtend. In Indonesië zijn drie internationale luchthavens dicht... vanwege de aswolken die bij een vulkaanuitbarsting op Oost-Java zijn vrijgekomen. De vliegvelden liggen bij de steden Yogyakarta, Surabaya en Solo. Twee mensen die dicht bij de vulkaan woonden zijn om het leven gekomen. Zo'n 200.000 mensen worden geëvacueerd. NOS-correspondent Michel Maas. Michel, wat is het laatste nieuws? Ja, het laatste nieuws is dat het nog steeds as regent en dat er behalve die drie internationale vliegvelden ook nog twee lokale vliegvelden dicht zijn. En dat nu bovendien vluchten die langs het gebied gaan vanuit andere landen, dat die ook worden afgelast. Er is bijvoorbeeld de internationale luchtvaartmaatschappij Virgin, die vliegt van Australië naar Thailand. En die hebben die vlucht afgelast omdat het langs Java gaat en ze het risico niet willen nemen dat die as in de motoren terechtkomt. Nee, en die 200.000 mensen moeten dus worden geëvacueerd. Is dat intussen al begonnen? Ja, daar zijn ze volop mee bezig. Dat is al een heel eind op streek. Uh, het grote probleem nu is om al die mensen onder te brengen. Dus ze zijn nu uh, uh, razendsnel bezig met het klaarmaken van uh, openbare gebouwen, scholen, uh, moskeeën, dorpshuizen. Alles wat maar... Uh, heeft om daar mensen onder te brengen, dat wordt nu klaargemaakt. Er wordt ook een hele operatie opgezet om die mensen van eten te voorzien. Dat is nu allemaal, uh, ja, dat, dat begint nu allemaal op gang te komen. Het is een enorme operatie. En dan nog even over die vulkaan. Hè. Um, is, worden er nieuwe uitbarstingen verwacht eigenlijk? Nou, ze zijn bang van wel, want uh, er worden volgens de allerlaatste berichten nog steeds lichtflitsen gezien in de mond van de vulkaan. En er is nog steeds uh, activiteit onder de grond dat wordt gemeten. En ja, ze weten niet wat er, uh, wat er nog ons te wachten staat. De vulkaan is nog uiterst actief en kan elk moment weer uitbarsten. Het laatste nieuws over de vulkaanuitbarsting dus op Oost-Java. Gebracht door NOS-correspondent Michel Maas. Plagever Anne van der Veen gaat op pad deze ochtend met Yvonne Karman. Zij is projectleider logistiek van het NOC-NSF. Dat betekent dat ze verantwoordelijk is voor de inrichting van het Nederlandse kamp in Sochi. Nou, de Nederlanders komen natuurlijk niet in actie vandaag. Betekent dat dan dat het extra druk wordt voor haar? Ja, want je, ja, zeker. Want je kan je voorstellen, als je verantwoordelijk bent eigenlijk voor die hele Olympische uitzending... dat alles goed gaat, dat zo'n rustdag, zoals ik het even noem... een rustdag voor de supporters, wel... Fijn is om eens even lekker alles te gaan doen. Ja, voor ons is het eigenlijk helemaal geen rustdag. Want het is gewoon business as usual. Wij houden gewoon onze dingen die we moeten doen. Dus het is vandaag ook gewoon weer een drukke dag. Je hebt een hoog tempo, gok ik zo. Dus ik ga je proberen bij te houden. En we hebben al een klusje wat we nu moeten gaan doen. Want je hebt allemaal kaarten in je hand. Ja, ik heb hier de tickets bij me voor de Middelsplaza uitreiking van uh, Irene vanavond. Uh, ik sta hier dus nu bij de Bali in het Holland Heinekenhaus. En we hebben de afspraak gemaakt dat ik de tickets hier afgeef. Uh, en dat familie en vrienden van Irene en ook haar sponsor daar die kaarten kan uh, ophalen. En uh, die kunnen dan vanavond die uh, Middelsplaza bijwonen. En eventuele kaarten die niet gebruikt worden, die gaan uh, vanaf een uur of zeven uh, zelfs naar uh, gewoon supporters die hier zijn en die daar graag bij willen zijn. Heb je er dan nog een boodschap bij, bijvoorbeeld van Irene Wust, van let op dat mijn vader wel echt een kaartje krijgt? Nou, we weten in ieder geval wel, dat hoeft ze niet speciaal te zeggen, dat het zeker belangrijk is voor haar dat haar familie en vrienden die hier zijn straks een kaartje hebben en vlak bij haar staan voor het podium. Dus... Kijk de dame achter de balie je vragend aan. Want ze heeft ze nu in haar hand. En ze vraagt zich af, wat moet ik er nou precies mee doen? Ja, nou, ik wil jou dus vragen op het moment dat de familie en vrienden van Irene hier komen. En vragen naar die kaarten. Dan, of je ze dan gewoon uit wil reiken. En nou ja, als jij om een uur of zeven ziet van nou, nu komt er niemand meer. Want iedereen is geweest. Dan mag je ze gewoon verder hier in het Holland-Heinekenhaus aan supporters geven. Die daar graag heen willen. Nou, het staat genoteerd en hopelijk kunnen we mensen blij maken. Nou, dat gaat dus wel lukken. Heel even, het was een mooie dag gisteren. Vieren jullie dat dan ook in het dorp? Nou, eigenlijk niet echt. Uh, wij hebben niet uh, dat we bijvoorbeeld het team bijeenroepen voor een uh, medaillehuldiging. Uh, natuurlijk, als we coaches en sporters zien, dan feliciteren we. En we zien ook wel dat we bijvoorbeeld in de eetzaal mensen elkaar opzoeken. Maar we prikken niet een vast moment. Dat is natuurlijk ook heel lastig, omdat iedereen gewoon ook met zijn eigen programma bezig is. Ik kan me ook voorstellen, als Jan Smeekens binnenkomt, die heeft zilver. Dat is misschien iets om te vieren. Maar durf je dan wat te zeggen? Nou, de, natuurlijk is het iets om te vieren, want het is gewoon een hartstikke mooie medaille. Alleen, uh, het is toch op een bijzondere manier gegaan. En dan heeft zo'n sporter gewoon ook even de ruimte en de tijd nodig om voor zichzelf daar gewoon uh, dat te verwerken. En dan is het niet zo dat ik meteen uh, vooraan sta om te feliciteren. Dan, dan heb ik echt zoiets van, nou eerst moet eens even gewoon dat laten bezinken en dan kan dat een dag later ook nog wel. En je zorgt er gewoon voor dat zijn bed lekker ligt? Ja, dat we gaan in ieder geval alle andere dingen zoveel mogelijk voor hem wegnemen. Dus dat hij daar allemaal niet over na hoeft te denken. Het is dus een drukke dag. De kaartjes zijn afgegeven. Maar we hebben nog veel meer te doen. We gaan hier het dorp in. Zou je misschien denken: Sochi. Nee, Adler. Want eigenlijk is dat het dorp van de Olympische Spelen. En dan gaan we eens kijken ja, wat we moeten gaan doen. Ik ga meerennen met Yvonne Karman en haar Russische assistente Anna. De ochtend. Stand.nl en wat betreft Stand.nl blijven we eigenlijk ook een beetje in Sochi. Want de stelling vandaag, Nederland moet zijn schaatskenners delen met het buitenland. De ene naar de andere medaille haken we daar binnen in de Adler Arena. Nederland is duidelijk in de winning mood in Sochi. Met open mond van verbazing staat premier Rutte toe te kijken op de tribune. Goud is voor Kramer. Pats, dat is ook gebeurd. Het zilver is voor Blokhuizen. Het brons gaat naar Bergsma. Gouden medaille voor de derde keer in haar carrière. En voor de tweede keer op de drie kilometer is voor Irene Wiesnij van Grootuizen. Ja. Stefan Groothuis gaat het rennen en die rijdt hier 1-8. Ja. Het is Grohuis! Stefan Groothuis is Olympisch kampioen! Nou ja, en dat zijn er nog maar een paar en we staan geloof ik intussen op. Gio, we staan we? Twaalf, hè? Twaalf. Twaalf medailles. Um, is het eigenlijk wel zo leuk om al die plakken te veroveren? En met name dus die gouden, als de concurrentie zo enorm achterblijft. Schaatsvedette en Olympisch kampioen Jochem Uithagen die vindt van niet. Samen met andere voormalig kampioenen pleit hij ervoor... dat Nederland de internationale concurrentie moet gaan opleiden. Is dat verstandig om de sport zo hoog op de Olympische agenda te houden? Of is het juist leuk dat ons kleine landje zo uitblinkt in dat schaatsen? Vandaar dus de stelling, Nederland moet zijn schaatskennis delen met het buitenland. Er wordt volop gereageerd. Desmond Mels zegt... het zou mooi zijn als we met schaatsen weer een nieuw exportproduct te pakken hebben. Iemand anders zegt het is een stuk leuker als we van tevoren minder duidelijk is... welke schaatsers of landen gaan winnen. Want kennisdeling zou daar zeker bij helpen. Maar natuurlijk zijn er ook mensen die daar absoluut op tegen zijn. Wat een onzin. Nederland is gewoon beter. Over vier jaar kan het weer totaal anders zijn. Yildiz, die zegt nog, die twittert... dus wij moeten onze schaatskennis delen met onze concurrenten. Right. What have they done lately for us? Misschien zijn we gewoon supergoed. En opa Pierre, die zegt nog... Bart Velkamp en Jochem hagen willen dat Nederland hun kennis delen... in verband met schaatsen. Met andere woorden, wij geven onze overwinningen weg. Nou ja, dat is een interessante kwestie dus. U mag reageren de hele ochtend op 0800-1101. Dat is een gratis telefoonnummer. U kunt ook stemmen op de website www.stand.nl. U kunt twitteren eens of onneens. Doe het wel met Hekje Standpunt of download de gratis Stand.nl-app. Dit is Radio 1. Halftien, het NOS-journaal, krijgt u van Jan van der Putten. Minister Kamp van Economische Zaken is blij dat de economie de afgelopen maanden met 0,7 is gegroeid. Het gaat de goede kant op, zegt Kamp. En dat is vooral te danken aan het bedrijfsleven. Want het investeert meer in auto's, machines en computers. En Kamp wijst er ook op dat Nederland het met die 0,7 beter doet dan Duitsland en Frankrijk. Want daar is de groei 0,4 en 0,3 de consumentenorganisatie Foodwatch wil dat cholesterolverlagende halvarine uit de winkel verdwijnt. Volgens Foodwatch is margarine als BCL proactief een medicijn en geen doorsnee voedselproduct. Dus zou alleen de apotheek de cholesterolverlagende margarine op recept mogen verkopen. En om dat voor elkaar te krijgen is Foodwatch een e-mailactie begonnen. De volumeknop bij concerten en dansfeesten moet flink omlaag. Staatssecretaris Van Rijn wil zo gehoorschade voorkomen. Van 800.000 Nederlanders is bij de huisarts bekend dat ze gehoorproblemen hebben. En Schiphol heeft vorig jaar meer winst gemaakt. De luchthaven boekte een netto winst van 227 miljoen. Dat is een stijging van bijna 15 procent. Schiphol hoefde minder belasting te betalen en het aantal passagiers nam toe met 3 procent. Dat zijn de hoofdpunten. Verkeersinformatie nog, John Zahoka. Met allereerst een waarschuwing. Want in het westen, midden en zuiden van het land zijn de lokale wegen door bevriezing plaatselijk glad. Fiets op de A12, Arnhem richting Duitsland. Bij 7 à 6 kilometer na een ongeluk. En daar is de linkerrij ook dicht. Op de andere rijbaan richting Arnhem is een ongeluk gebeurd bij Duiven. Ook daar staat 6 kilometer. Daar zijn wel inmiddels alle rijstoken weer open. En op de A67, Venlo richting Eindhoven. Met geld op 5 kilometer na een ongeluk. Ook daar zijn alle rijstoken weer vrij. De Ochtend Zeelui komen liefde tekort, want als je de helft van het jaar op zee zit... dan is het lastig om een partner te vinden. Zeevrouw Fleur van der Laan doet vanavond mee... aan een speciale datingshow in het Maritiem Museum. Daar komt ze hier zo meteen over vertellen. En er is genoeg te beleven in Sochi, ook zonder Nederlanders. NOS Radio Olympia we nou, noemen het al de rustdag in de Tour, ik noemde Anne zal oh. die daar zit, Rio. Ja, dat zijn de zwaarste beetje dagen vaak. te vergelijken. Vaak. Nee, ja. maar dat is echt te vergelijken inderdaad. En uh, ja, ik ben ook benieuwd wat jullie vanmiddag gaan doen, want het is toch een beetje een soort zwart gat hè, waarin we invallen. Geen schaatsen vanmiddag, even wennen. Uh, er komen zelfs geen andere Nederlanders in actie. We weten dus nu al dat er voor de verandering geen medaille bij gaat komen. Maar er is wel genoeg andere mooie sport op de winterspelen. Zoals het skiën, daar staat de supercombinatie op het programma. De mannen hebben zelfs al het eerste onderdeel gehad, dat is de afdaling. En Edwin Peek, wie hebben de goede zaken gedaan? Nou, Noren staat er voorlopig bovenaan. Kjetil Jansruut, dat is misschien niet heel onverwacht. Hij pakt al het brons op de afdaling... Uh, afgelopen week. Maar die nummer 2 voorlopig op de afdaling... en Tsjech, Ondrej Bank, wel een echte allrounder... die staat gewoon verrassend daar. Want hij heeft ook een uitstekende slalom in de benen. Dus dat is een man die we misschien niet zo goed kennen... maar die gaat straks gewoon meedoen op het podium. Hij voorlopig tweede, de Olympische winnaar op de afdaling... Matthias Maaier, derde. Maar dan gaan we naar de echte kanshebbers. Zwindaal, 6 zesde... Ivica Kostelic heel goed op de zevende plaats. Want de Kroaat won al twee keer zilver op de supercombinatie. Doet gewoon uitstekend mee. 93 honderdste achterstand maar op zo'n uh, afdaling. Is heel goed voor hem. Janka negende. Bodie Miller de titelverdediger. Twaalfde. Moet alweer, heeft alweer iets meer in te leveren. En dan de grote favoriet misschien ook wel. Uh, Alexis Penturo staat 22 e Die moet alweer wat meer goed maken. En Ted Ligety staat er nog tussenin. Op de 18e plaats voorlopig. 1,93 achterstand op, uh, op de voorlopige leider Chetil uh, Jansruut. Dus voor Legati en Penturo komt het daar straks echt op aan om te knallen op die slalom. Nou, op die slalom die is vanmiddag om half 1. Maar nog even over die afdaling. Vooraf was er ook bij dit ski-nummer het een en ander te doen over de sneeuwkwaliteit. De afdaling was een uur vervroegd om voor zo goed mogelijke omstandigheden te zorgen. Uh, zijn alle skiërs veilig beneden gekomen? Ja, met de veiligheid had het wel goed. Maar uh, die omstandigheden die, uh, die waren toch best wel zwaar. Uh, het was uh, bij de start om 10 uur al vier graden boven... op bijna 2000 meter en vijf graden bij de finish. En uh, je zag echt halverwege op twee derde van de piste bij een sprong... dat er echt al slagen in de piste kwamen. Dat uh, de dat, dat, dat, dat natte sneeuwvlokken daar weer de weg geschiet, Dat het daar gewoon wat trager werd. Er werden ook wat foutjes gemaakt, bijvoorbeeld door Bodie Miller. Dus ja, het was wel lastig om die piste zelfs met een uur eerder start... Uh, goed te houden. Maar ja, uh, straks is het nog uh, uh, knallen inderdaad op een slalom die er wel heel goed bij ligt, die heel ijzig is. En daar wordt het voor iedereen aanvallen en proberen om daar nog heel veel tijd goed te maken of de schade beperkt te houden. Etwin hey, Peek, dank je wel. Omdat er vandaag niet geschaatst wordt, is dit onderdeel, de supercombinatie, de opgave voor het Radio Olympia-spel. Want we hadden natuurlijk, we hebben wel Nederlanders in actie trouwens vanmiddag, Iedereen wust. Margot Boer, bij die medaille uitreiking oh, de... op Metal Plaza. Ja. Maar ja, om daar nou de top drie voor vast te gaan stellen... dat ligt allemaal wel een beetje vast. Dus uh, het gaat om die supercombinatie. Goud, zilver en brons. Die voorspelling moet gemaild worden naar het podium. Het nos.nl kan tot 12 uur. Als de juiste skiers op de juiste plaats uh, voorspeld zijn... dan kan er iets moois gewonnen worden. Jim Hanneman Scott was oprichter... Een gitarist van de band The Pretenders. In 1982 vertrok hij naar de rock'n'roll hemel. En daar zit hij nog steeds uit te kijken over wat er zo al gebeurt in de popmuziek anno 2014. En de rest van de Pretenders dacht in 1982, wij moeten hem eren. En dat deden zij met dit liedje. Chrissy Hynde dus en haar groep. Hier is Back on the Chain Gang. I found a picture of you. Oh, oh, oh. Well, We're facing the past. We've been cast out of the. Oh, now we're back in the fight. We're back on the train. Oh, back on the chain gang Circumstance.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 The Pretenders de Nederlandse economie is in het laatste kwartaal van vorig jaar met 0,7% gegroeid dus. Ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat blijkt allemaal uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het herstel van de economie zet zich hiermee versneld door. Peter Heijn van Mulligen van het CBS is dan ook positief over de cijfers. Dat is eigenlijk best goed. Zeker ook als je het vergelijkt met de landen om ons heen. Frankrijk en Duitsland en ook België groeiden een stuk minder. Dat is een mooi cijfer. Ja, deels is het natuurlijk wel incidenteel vanwege vooruitgeschoven aanschaffen van auto's. Maar al met al is het natuurlijk een mooi cijfer. Cijfer. Want is het dan zeg maar zo afhankelijk van dat soort factoren wat meer auto's verkocht, belastingmaatregel en hup, de groei gaat omhoog? Dat speelt uiteraard wel een rol, maar het is niet het enige. We zien ook bij andere investeringen bijvoorbeeld in de bouw en de machines zien we een vooruitgang. En ook de Nederlandse industrie heeft een heel goed kwartalen achter de rug. Dus ja, dat soort cijfers zitten er allemaal in wat zijn nu de aanjagers, de echte aanjagers geweest... van die economische groei in dat vierde kwartaal? De belangrijkste oorzaak van de groei waren wel de investeringen. Die investeringen in de auto's hebben daar een grote rol gespeeld. Maar de rol van de bouw, de effect, was waarschijnlijk wel net zo groot. En wat drukte die economische groei eventueel?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 We hebben ook vaak geweest naar de export. Uh, we zijn blij dat de economische groei in Duitsland ook doorzet. Zij het dan minder dan bij ons. Die export in het vierde kwartaal, is dat meegevallen? De exportgroei was wat lager dan de vorige kwartalen... maar dat zat hem vooral in de, de wederuitvoer. Dus ik denk dat we daar toch wel het effect uh, merken... van de iets wat stagnerende wereldhandel. Dat heeft ook alles te maken met het feit dat bijvoorbeeld... de Chinese economie een stuk minder hard groeit. Dan hebben we wel meer uh, landen die merken dat... Maar ja, kijk bijvoorbeeld naar de situatie van de Duitse exporten of de industrie. Die is ook nog steeds goed. En dat is natuurlijk een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. Het blijft allemaal wat broos en aarzelend. Hè? Ik denk dat je toch ook al kunt zeggen dat het herstel best goed is. Kijk, hè, die groei van 0,7% die we nu hebben, die hebben we tijdenlang niet gehad. Dus ik denk dat we daar heel blij mee mogen zijn. De arbeidsmarkt.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 Want 134.000 banen minder dan een jaar geleden. Wat zegt dat? dat? Dat zegt dat het op de Nederlandse arbeidsmarkt heel slecht gaat. In Nederland zijn er iets minder dan 8 miljoen banen. Dus die, die 134.000, dat is een enorm groot verlies. En ja, dat soort verliezen zagen we in de eerste kwartalen ook. Dus ja, je kunt wel ronduit zeggen dat 2013 een heel beroerd jaar was voor de arbeidsmarkt. Nou zijn we inmiddels al anderhalve maand verder dan deze cijfers over het vierde kwartaal van 2013... Als je over het randje van het jaar heen kijkt, met de cijfers die momenteel al beschikbaar zijn, zet dan die trend zich ongeveer door wat we nu in het vierde kwartaal gezien hebben? Ja, dat is wel echt het geval, denk ik. Eind januari hebben we dus weer een, een update gebracht van de stand van de conjunctuur. En dat wijst ook opnieuw of op een verbetering. En het vertrouwen van zowel de consument als de producent is uh, verder toegenomen. Veel mensen hebben begin dit jaar natuurlijk een, ja, toch wel een kleine koopkrachtstijging uh, meegemaakt met het nieuwe loonstrookje. Dus ja, al met al, ik uh, dat 2014 toch wel een stuk positiever begon dan 2013. Dat was Pieter Heijn van Mulligen. Hij is van het Centraal Bureau voor de Statistiek. U hoorde hem in gesprek met NOS-economie-verslaggever André Mijnema. Een speciale datingavond om zeelieden aan een geliefde te helpen. Het is de bedoeling van zeeman zoekt vrouw. Vanavond in het Maritiem Museum in Rotterdam. Fleur van der Laan is zeevrouw. Welkom. Hallo. En ja, goed, je hoopt op deze Valentijnsdag de liefde van je leven tegen te gaan komen. Daar vanavond in het Maritiem Museum. Is het zo moeilijk om als zeevrouw de liefde te vinden? Ja, gek genoeg. Uh, is het uh, inderdaad moeilijk. Want je vaart heel de wereld over. Je ontmoet duizenden mannen in je leven. En uh, ja, toch komt het er niet van om, uh, om iets blijvends op te bouwen met ja, iemand. Ik denk dan al meteen aan het gezegde. In elk stadje. Een ander schatje. Dat horen we dan maar over de mannen. Maar dat kan voor een vrouw natuurlijk ook. Ja, dat kan zeker wel. En uh, dat gebeurt natuurlijk ook. En, zo, en sowieso aan boord heb je natuurlijk ook al... Uh, een stuk of tien mannen naar, uh, ja, om uit te kiezen. Ja, niet dat dat altijd gebeurt, maar... Een kans genoeg. Theoretisch gezien ja. heb je een grote kans om de man voor je leven tegen te komen en toch is maar het... ja, je komt wel mensen tegen, natuurlijk. Je wordt wel verliefd, maar het is wel lastig om zo'n relatie dan te onderhouden. Want je hebt op zich wel relaties gehad of gedate met, met mannen aan boord, ja, of soms aan boord, maar ook wel in, in Thailand of in, in Sint-Petersburg in Rusland of waar dan ook ter wereld en, en zelfs in Nederland. Je zegt het heel achterloos. En dat dan redelijk bijzonder klinken meteen, maar die ontmoet je dan op het moment dat je even daar bent? Ja, als je aan de wal bent. Ja. Maar ja, dat is, ja, als je iemand in Thailand tegenkomt bijvoorbeeld, dat is bijna onmogelijk om daar iets, uh, iets mee te onderhouden. Tenzij je natuurlijk daar gaat wonen, wat in principe wel mogelijk is. Ja. Als zeeman kun je overal wonen natuurlijk, maar. Maar je, praktijk... dat wil je wel hier blijven doen in Nederland gewoon? Nou ja, als ik echt een leuke man uh, tegenkom, dan maakt dat niet uit waar, waar, waar ik ga wonen. Maar Want wat hebt, heb je? Je hebt ook een kind, toch? Ja. Maar dat, dat houdt je dus ook he, toch wel in Nederland, lijkt me of niet. Um, nou, niet echt. Nee. Nou, dat maakt niet uit. Die, die, die, die kan je gewoon ook he, meenemen dan. Ja. ja, ja oké. Okay. Wat heb je allemaal gedaan om serieus aan, aan de vent te komen? <laughs> niet veel. Ik, oh, gewoon kijk, <laughs> gewoon geleefd. <laughs> Erop losgeleefd. Nee hoor. Je wacht tot ze heb... naar jou toe komen. Dat werkt natuurlijk niet altijd. Nee, nee, nee, nee. nee ik, ik sta er op, in principe wel. Uh, ik kijk wel mee natuurlijk, maar. Ik heb ook uh, gewoon... Uh, ik was er niet zo mee bezig eigenlijk. Ja. En nu vanavond hoop je met die datingshow... Dat, dat je iemand tegen het lijf loopt. Is het moeilijk om met jou het leven dan te spenderen? Want je bent natuurlijk wel de helft van het jaar. Of wat is het? Maanden ja, per jaar ben je weg. Ik ben zes maanden in het jaar weg. Maar natuurlijk niet zes maanden achter elkaar. En soms ben ik wel vijf maanden achter elkaar weg. Maar nu ook niet meer met mijn kindje. Dus ik ben maximaal een maand weg. Wat het, wat het al een stuk makkelijker maakt. Eigenlijk is het juist heel gunstig. Omdat... Uh, ja, voor zo'n man is het natuurlijk even wennen dat een vrouw een maand weg is. Maar daarna is ze wel weer een maand thuis. En, uh, ik denk het... dat er misschien wel mannen nu luisteren en denken... ...van, ik vond dat mijn vrouw eens een maand wegging? ging. Ja, ja, ja, ja. ja. <laughs> het het werkt heel verfrissend namelijk als je elkaar een tijd niet ziet en dan weer wel. En dat, dat kan heel lang stand houden. Tenzij je natuurlijk onderweg iemand anders tegenkomt. En dat risico zit er altijd in. Nou, ja. die, diegene die thuis zit, die moet wel een beetje vertrouwen in hebben. Die moet, je, die moet je kunnen vertrouwen. want ja. Ik kan me ook voorstellen dat iemand die thuis zit denkt van... ja maand weg, ik ga wel even ergens anders kijken. Ja. Maar ja, maar en, en nog even over die... Want daar stappen ik misschien niet zo snel overheen. Want je zegt, aan boord gebeurt natuurlijk ook wel. Dat je, nou ja, goed, je bent ook nog vrouw... Dus dan zit dan op het algemeen is het een in mannenwereld. Dus in principe is er genoeg om uit te kiezen. Maar dat is eigenlijk ook niet wat je wil. Want dan zit je dus heel lang op elkaars lip, op zo'n boot. Ja, het is sowieso geen goed idee om uh, samen met een zeeman uh, zeeman te zijn. Dus of samen varen of samen thuis. Dan zie je elkaar dus altijd... En als je tegen elkaar invaart, dan zie je elkaar nooit. Het is het, het allebei niks. Het, en en het, het karakter van de zeeman, is dat iets wat wel aantrekkelijk genoeg zou kunnen zijn? Niet voor mij, denk ik. En waarom niet dan? Ja, het is, uh, ik denk dat als je op zee bent, dan, dan, dan, dan veel mannen die geven alles op zee. Die, uh, die werken hard, die, uh, die zijn, hebben een verantwoordelijke positie vaak. En als ze dan thuiskomen, dan willen ze gewoon in de watten gelegd worden en, uh, en uitrusten. En ik ben zo niet. Ik ben thuis ook nog druk bezig met van alles. Dus op, op, op, op dat schip uh, grote waffel en dan zijn het stoere kerels... en thuis uh, zitten ze op de bank. Ja, nou ja ik, heb, ik, ik ken best wel veel zeemannen die, uh, die getrouwd zijn. Dat komt dus ook wel voor. Getrouwd zijn met een verpleegster bijvoorbeeld. Of met iemand uit de zorgsector. en mm. dat, dat werkt heel dat goed. Dat matcht dan eigenlijk dat, goed ja, dat, Heel goed, ja. ja. zijn we... voor mij niet... Er zijn maar weinig zeevrouwen in Nederland. Jij bent 38 jaar een hoofdtechnische dienst op een schip. En er is nog maar één andere vrouw, geloof ik, in Nederland die ja, dat. Voor zover werk weet hoor. Een vriendin van mij, die is ook hoofdwerkdagkundige, zoals dat heet. Hoe ben jij dat geworden? Zeevrouw. Ja. Ik wilde antropoloog worden en ik wilde een technisch beroep en ik wilde reizen. En dat gecombineerd, dacht ik, uh, dan ja, kwam ik op een schip terecht op een gegeven moment. En je bent, ja, ik ben gewoon op, naar school geweest. Ik heb gewoon een opleiding natuurlijk. En daarna klim je op. Je, wordt, je bent eerst leerling en dan vierde. Vierde machinist en uiteindelijk hoofdmachinist. Weet je wel gelijk geaccepteerd daar in die mannenwereld? Nee. Want, hoe ging dat dan? Ja, dat was dan... Ik denk dat het nu misschien anders is. Maar dit is, dit is dan 14 jaar geleden. Dat ik voor het eerst aan boord stapte. Dan stond, stond ik onderaan de gangway. Dus ik kan je voorstellen dat je een paar meter omhoog moet kijken naar dat schip. En dan stond er een man in het gangbord. Uh, wat kom jij doen? Nou, ik ben leerling, ja... Rot op. Je bent een vrouw of je bent een meisje, ga maar weg. Hmm. En toen had het kantoor ook helemaal niet gezegd dat er een meisje zou komen. Dus die jongens wisten niet wat ze zagen. En uh, ik mocht ook helemaal niet uh, in het begin ook helemaal nergens aankomen en ik heb me daar een half jaar wel doorheen moeten vechten. Eigenlijk. Maar ook, ook gepest en, uh, en, ja. en misschien op andere manieren benaderd. Uh, vervelend benaderd. Nee, ze hebben nooit iets. Uh, ze, ze hebben me altijd professioneel benaderd. Maar wel flauwe grappen natuurlijk gemaakt. En ja, gewoon, ik ben op een, moment, op een gegeven moment wel van boord gestapt. Ik was het zo zat. En uh, ze hebben gewoon uh, geprobeerd om mij uh, van het varen af te helpen, zeg maar. Dan moet je het wel heel leuk vinden om het dus vol te houden. Ja, ja ik, ik, wist ook wel, ik, ik wist ook wel ergens dat, dat het niet overal zo was. En uh, ik dacht, als ik nou, als ik nou maar snel uh, heel goed word... Dan, uh, dan kunnen ze me niks meer maken. En dat is ook waar. Dat is ook gelukt. Ja, want je weet natuurlijk ook wel van tevoren dat het een mannenwereld is waarin je stapt. Ja, ja, ja. Dus dat je zal dus moeten je, vechten. Je bent er wel een beetje op voorbereid. Jazeker. Ja. En ik, heb ook, ik ben ook opgegroeid tussen drie jongens. Tussen drie broers. Dus je dus... kan wel tegen een stootje ja, wat dat betreft. Ja, ja, ja. <laughs> <laughs> je hebt het wel allemaal opgeschreven wat je hebt meegemaakt. En hoe het leven als zeevrouw eruit ziet in, uh, in een boek ook. Ja. Zeevrouw. Dat schrijven verwacht je dan weer niet bij het, het harde zeewerk. Nee, maar ik ben ook niet een stereotype zeevrouw, denk ik. Of een zeeman. Wat is dan een stereotype zeevrouw? Ja, iemand die gewoon werkt en uh, in, in het verlof dan uh, ja, ontspant en uh, geniet van een uh, nou ja, soort vakantie uh, houdt. En ik ben uh, gewoon altijd aan het werk eigenlijk. Tenminste, aan het werk voor mezelf ook. Dus dat schrijven van die boeken. Het, het varen, dat inspireert mij om, om te schrijven. En ja. daarnaast uh, sport ik veel. Ik ben aan het skiën en uh, aan het uh, en ik, zit, ik kan niet zo goed stilzitten. We hebben net leven aangehaald, want je hebt ook nog een kind. Hè? Uh, ja? Overigens ook uh, ergens onderweg uh, met iemand een, een affaire begonnen. En dat heeft uiteindelijk geresulteerd in een kind. Uh, met een prachtige naam. Wat was het ook alweer? Skadi. Skadi. IJslandse begreep ik. Ja, ja. Het komt, uh, naam uit, is, de naam komt uit de Edda. Ja, maar er zullen heel veel mensen zich afvragen van ja, die horen nu hoe lang jij onderweg bent en zo. Hoe doe je dat dan met, met zo'n kind? Die zie je dus ook heel lang niet. Nee, nee, daarom zei ik ook, want ik, ik ben nu uh, wat, uh, ja, wat burgerlijk, <laughs> burgerlijk aan het worden. Want, uh, <laughs> ik ga net zo vaak weg, maar wat korter steeds. Ah, dus ja. ik zie haar vaak en uh, in de tijd dat, ze, dat ik weg ben, dan is ze bij, de moeder, bij mijn moeder en, uh, of bij de vader. Maar dat ja, ik kan het zelf ik kan dat ook niet meer zo ja. lang weg. En dan, en als het kind zegt, mam, uh, ik wilde toch echt wel dat je gewoon permanent hier bent. Wie wint het dan? De zee of, uh, of het kind? Dat zien we wel zodra ze kan praten. Weet ah. <laughs> ja. je? Ben je zenuwachtig voor vanavond eigenlijk dat daar toch ineens misschien wel die man van je leven zit? Nou, ik. Ik denk eigenlijk dat het wel meevalt. Want ik hoorde wel dat er zo'n zo tien mannen zich hadden aangemeld. En ik weet dat er nog een meisje komt die uh, vroeger ook gevaren heeft. Dus we sowieso met z'n tweeën delen, die, die tien mannen. Maar Lijkt me ik, te doen, twee vrouwen, tien mannen. Ja, ja, ja. En maar ik denk wel dat... Ik, ik geloof er eigenlijk niet zo in. Ja, ik hoop het natuurlijk wel. Ik geloof er eigenlijk niet zo in dat er een man erbij zit. Lijkt, als je de hele wereld hebt overgevaren... en dan blijkt hij gewoon uit Rotterdam te komen. Dat zou toch te, te fantastisch zijn. Ja. Ik zou wel met de goede mindset naar naartoe gaan hoor. Ga ik wel doen. Ik doe een mooie jurk aan. En, uh, kijk. Een zeevrouw in een jurk. Ja. O, en eventueel mensen in. die geïnteresseerd zijn. Die kunnen ons mailen. En dan sturen we die uh, keurig door natuurlijk. Fleur van der Laan. Succes vanavond. Dankjewel, Dankjewel voor je komst hier naartoe. Voor de laatste keer deze week is verslag even Niels de Jager. In de Rotterdamse wijk Kralingen. De ochtend. De minimaatschappij. Okay. Ja, goed hoor. Op de schaatsbaan Rotterdam in Kralingen wagen homo-sporters Tamara en Alex zich weer op het ijs. Dat staat er niet op, hè? wel een beetje gewend? Ja, ik zeg het niet te hard, want ik ga zo, uh, ga zo gestrekt, denk ik dan. Gelukkig gaat het een stuk beter met onze schaatsers in Sochi. Al twaalf medailles pakten ze, waarvan vier keer goud. Gelukkig is het, nu zie je ook weer gewoon dat sport gewoon weer de, de, de boventoon voert. En dat het gewoon omdat je nu gewoon weer om, uh, om sport gaat. We zijn allebei actief bij de Rotterdamse homo-sportvereniging Ketel Binky. Waarom een aparte vereniging, sportvereniging voor homo's? Uh, het belangrijkste argument daarin is dat mensen het vooral prettig vinden om uh, met gelijkgestemden uh, op te trekken. En je hoeft dan niet elke keer je coming-out te doen. Uh, het douchen, met name in de mannelijke teamsporten. Als er een homo erin zit, want hé, die willen dan niet meer met hem gaan douchen en dat soort dingen. De homo's en lesbiennes van Ketel Binky zijn nog niet helemaal klaar met Poetins anti-homo-wetten. Daarom houden ze vanavond hier op de schaatsbaan from Russia with love. Bedoeld om uh, heel kleinschalig uh, de, de, de homo's en lesbo's in, uh, in Rusland een hart onder de riem te steken. Alle leden van de gezamenlijke LGTB-organisaties in Rotterdam komen hier uh, om een uh, drankje te drinken. Die komen hier om uh, over, uh, over de situatie uh, in Rusland te praten. Uh, er is een, uh, een datingshow, zal er zijn. Wordt er ook nog geschaatst? En natuurlijk een hoop schaatsplezier, dat is het belangrijkste. Wordt het helemaal uh, over de top met glitters en dat soort dingen? De een zal wat, uh, wat duidelijker uh, aanwezig zijn met, uh, met regenbooguitfit dan de ander. En wat doe je zelf aan? Uh, ik denk dat ik iets warm zou Doe Ik doe gewoon op, elke dag een beetje, beetje, beetje. Dan... Minder vrolijk is het bij Noah. Hij moet opruimen. Over Op een maand moet het hier helemaal spik en span zijn. Ja, ja, ja, als ik nu alles zou doen, dan heb ik een maand niks te doen. Dus dan doe ik een beetje bij beetje. Deze week sloot zijn winkel het snoeppaleisje definitief de rolluiken. Door de crisis verkocht hij te weinig snoep. is het, computer? Nee, het is een tv die ik dan, als ik even niks te doen had, dat ik even tv kon kijken. Het was iets te vaak dat je niks te doen had. Ja, ja, ja inderdaad. Ja. Iets te veel tv moeten kijken. Klopt, inderdaad. Ja, en wat gaat u nu doen? Ik, uh, ga gewoon, uh, ik ben al uh, bezig met werk zoeken. Gewoon weer bij een baas? Bij een baas is het beste. In deze crisis. Uh, heeft u er vertrouwen in dat er snel een, een, een echte normale baan in zit? Als ik kijk naar mijn cv zou het best wel kunnen. Zes jaar onderneming uh, gehad te hebben, dan... Uh... Zou ik makkelijker een baan kunnen krijgen, denk ik wel. Ja. Ja, want... Be behalve dat er veel bedrijven in de problemen zitten... is natuurlijk ook werkloosheid nu een probleem. Bent u niet bang dat dat ook weer lastig gaat worden? Ja, maar als je kijkt op internet... Er zijn er best wel heel veel mensen, heel veel bedrijven die uh, personeel zoeken. En dan bent u de goede kandidaat? Ja, ja. Maakt zich zorgen, u heeft natuurlijk een gezin. Komt er nog brood op de plank? Uh, ja. ja, ja. Ik heb hulp. rolluiken zitten dicht. Deze zaak is duidelijk uh, gesloten nu. Ja. Pijnlijk? Uh, een, een beetje. Want ik heb er uh, ja, uh, hard voor moeten werken om dit op te bouwen. En uh, ja, al die spaarcenters zijn weg. Als laatste horen we eigenaar Noah van de net gesloten snoepwinkel het snoeppaleisje in Kralingen dus. En daarmee sluiten we de minimaatschappij daar deze week af. Volgende week weer op een andere plek in Nederland. Nederland moet zijn schaatskennis delen met het buitenland. Daar praten wij vandaag over in stand.nl. En u kunt op alle manieren reageren onder meer door te bellen 0800-1101. Goedemorgen, stand.nl. Goedemorgen met Kleine in Amschede. Hallo. Ik reageer en ik ben het niet eens met de stelling. En uh, wat de, de reden dat ik dat ontken of dat ik er niet mee eens ben, dat is het volgende. Uh, ik denk niet dat de schaatsers beter zijn, althans dat ze beter kunnen schaatsen dan vier jaar geleden. Alleen de, de, de, de begeleiding is zoveel beter geworden. Er zit nu een professioneel team omheen. En het commerciële team heeft ook geld. En die kunnen dus allemaal, allemaal trainers, die hebben ze. ze hebben goede begeleiders, ze hebben goede medische begeleiding. Mm -hmm. Ze hebben een eetprogramma of een dieetprogramma. En vervolgens, wat het in mijn ogen het allerbelangrijkste is, dat die schuifers, die, die hebben nu een trainer of trainster bij zich waar ze het hele jaar mee werken. En in het verleden was het zo, dan mocht die trainer waar het hele jaar mee werken, die mocht een plaatje krijgen op de tribune. Ja, ja, dus daar zit de kracht je, in volgens u. Daar zit nu de kracht in, want je ziet dat alle schaatsers en schaatsers heel verdankt zijn, zijn en ze heel prettig voelen. Oké, okay, Dat is mijn stelling. Dank u wel. Dank u wel. Peter Soeverein reageert nog vanuit sportief element... zou Nederland zijn schaatskennis moeten delen... want anders blijft er weinig competitie over. En dat is ook precies waarom er gediscussieerd wordt hierover. Nederland moet zijn schaatskennis delen met het buitenland. Dat gebeurt ook met andere sporten wel. Daar krijgen we straks nog een voorbeeldje van te horen. Het hockey bijvoorbeeld hebben ze het gedaan. En uh, nou ja, dat uh, maakt de competitie dan toch wat, wat breder en wat wijder... en dus interessanter. Moet dat voor het schaatsen ook? Reageer maar. Een ontmoeting in een tuin in Parijs.